Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Libië worden vandaag de eerste vrije verkiezingen gehouden sinds de val van kolonel Gaddafi. Bijna drie miljoen Libiërs kunnen tot acht uur vanavond hun stem uitbrengen voor de 200 leden van een overgangsparlement. Die volksvertegenwoordiging moet een tijdelijke regering en premier kiezen die toeziet op het schrijven van een nieuwe grondwet. De verkiezingen worden overschaduwd door meningsverschillen over de toekomst van het land... en de verdeling van de parlementszetels over verschillende gebieden. Gisteren werd in de buurt van de oostelijke stad Benghazi een helikopter met stembiljetten beschoten. De helikopter moest een noodlanding maken waarbij een dode viel.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 President Obama heeft de staten West Virginia en Ohio tot rampgebied uitgeroepen. Daardoor komt federaal geld vrij om de schade te herstellen. Dweilorkest Kleintje Pils uit Sassenheim zal deze zomer de Olympische Spelen in Londen luister bijzetten. Volgens de orkestleiding zal Kleintje Pils te horen zijn bij de wegwedstrijden wielrennen op 28 en 29 juli. Ook treedt het orkest op bij het Holland House en de Oranje Camping...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 Dit is Radio 1. Human. Deze moet er zeker in. Ja, Maar kijk eens naar dit. Ja, die is goed, maar dit is beter. Wat dacht je van deze? Deze moet iedereen gelezen hebben. De literaire top 45 van Max Pan. Niet vergeten, deze, deze moet erin. Welke boeken komen er echt in? Deze. Dit is Wim Brands. Ja, tot zeven uur zitten we hier op Radio 1. We zitten overigens in de openbare bibliotheek in Amsterdam. Prachtig. Uitzicht. Ik zit met mijn rug naar een volle maan die ik dus nu niet kan zien. En dit uur hebben we te gast uh, Madelon de Keizer en Nobmaas. Peter Buwalda die zit uh, vanaf het eerste uur ook bij ons aan tafel... om voor de noodzakelijke contrapunten en toevoegingen te zorgen. We gaan straks uh, uitgebreid praten met Madelon de Keizer. Welkom overigens omdat Carrie van Brugge hoog in de lijst van Max staat. En ik zei net vorige uur al, daar zal zij ook blijven. Net als die volle maanden hier in mijn rug. En ook aan tafel Nopmaas. Welkom Nop. Kijk, Gerard Reven, die uh, komt in het volgende uur. Dat zal je niet verbazen. Natuurlijk voor in de... Toch hoger dan Karel. Ja, hoger dan. Dat zou een plezier doen. Ja, hoger dan. dan, dan ja, ik dacht Gerard vindt het fijner omhoog te staan. Dat Karel het fijner gevonden zouden. Die kan het niet zoveel schelen denk ik. Ja, en misschien was het er ook wel zo dat uh, Karel misschien toch iets meer uh, respect had voor de romanschrijver. Dan voor de essayist op. Hij zelf, Karel? Ja. ja, ik denk eerlijk gezegd dat Karel graag een goede romanschrijver geweest had willen zijn. Zoals je ook begonnen natuurlijk. Ja, maar, dat, ja. maar wacht even, wacht even. Of Voordat zo, we voor loslaten. Ja. Heel mooi. Ja. Dit is heel mooi. Moet je ik ga dadelijk nee, <laughs> ik, ik ga dadelijk even voorlezen wat er tot, tot en met tien uh, op de lijst van, uh, van Max staat. Het valt overigens ook allemaal op internet uh, terug te kijken. Terwijl u luistert ook. Eh, of, of morgenochtend of morgenmiddag doet er allemaal niet toe. Of nu. Op 14 Land van Herkomst. De man van de bak van Duperon. Op 13 Waan van Marcellus Eemans. Op 12 Het Gouden Ei van Tim Crabé. 11 Fascisme en Nieuwe Vrijheid van ja, Jacques de Kat. 10 Rood Paleis van Zonde. Bordewijk. Bij de les blijven, Peter Buwalder. <laughs> um, straks, zit, de andere... Ik zit andere, al lang andere, in de klas, nou. Welke, welke staat, uh, uh, welk boek van... Gerard staat er in de top 5, denk je nogmaals? En op welke plek? Uh, ja, dat weet ik al, want ik heb die lijst gezien. Heel eerlijk, maar oh, heel goed. Nou, had ik even gehoopt dat je niet Het is ook het noodlot van uh, schrijvers, hè, dat ze altijd met één boek en dan vaak het eerste uh, ja. op zo'n lijst staan. Ik bedoel, kopiers, die is een heel leven lang lastiggevallen door Edine Vieren, bij wijze van spreken. Zoals reven een heel leven lastiggevallen door de avonden. En die staat op twee, zo straks zal blijken. Ik vind het ook een ongelukkige keus van Max, hoor. Dank je. Wat mij betreft het nou, had ze <laughs> boek Op weg naar het einde of na de tot u hadden er moeten staan. Had ook gekund. Ja. Maar ja, je kunt van zo'n ja. opduur maar één boek nemen, anders dan wordt het ja. een beetje. Nou ja, en ik toen... geloof dat in mijn oorspronkelijke lijst uh, van de honderd. Uh, ik geloof dat op weg naar het einde in de, ook in de top tien stond. Dus. Uh, maar oh ja, je, tuurlijk, je, je kan ook net zo goed een heel oeuvre op, op twee zetten. Dat geldt eigenlijk voor Reef en Hermans. Ja, Moelis minder, vind ik. Want Moelis vind ik zijn oeuvre is uh, diverser. Uh, het begin vind ik duidelijk minder voor kwaliteit dan het slot. Met, uh, met uh, uitzondering dan uh, het boek 4061. Uh, terwijl Reven en Hermans hebben eigenlijk... Een, omgekeerde ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Die zijn heel sterk begonnen en wat minder geëindigd. Zeker Hermans, vind ik. Ja, zeker Hermans. Ja. Maar Reven ook eigenlijk. Er is toch uh, erg veel herhalingen gekomen op een gegeven ja. moment. Ja, ja maar je klikt, bij Reven is het zo dat... Kijk, natuurlijk... Uh, het Heikend Hecht is natuurlijk niet zijn sterkste, sterkste boek. Maar Bezorgde ouders uit 1988. Dat is natuurlijk een echt heel goed boek. En in ja. feit is het natuurlijk zo dat, dat het samen verhaal. met de avonden... Uh, eigenlijk gewoon de reven is. In die zin dat uh, die trever uit de bezorgde ouders... dat is in feite natuurlijk gewoon de oudere versie van Frits van Echters. Dus wat dat betreft is die zichzelf al gelijk gebleven. Ik denk dat we nu even trouwens... want Max <lacht> zei dat ook in het vorige <lacht> uur al. Ja, de, we moeten de rode draad in de gaten houden. Het even moeten hier, weer... we, we moeten leeft hier, We moeten, ja, dat zegt oh, dat is veelzeggend, hè? <lacht> maar, uh, nope. in oktober verschijnt... Het derde en laatste deel ja. van jou. Tot nu toe al zo prachtige, reven biografie. En het nee, heeft... maar mag, mag ik misschien toch nog even één ding zeggen... Ja. over die ja. lijst die je tot nu toe voorgelezen hebt? Uh, graag. Uh, op 14, geloof ik, wat gaat eraf? stond Waan van Marcellus Emels. Ja. En nu weet ik daar toevallig iets van, want daar heb ik wel eens wat van gelezen... en een boek over geschreven, over die man. En uh, ik vind het een heel merkwaardige keuze. Je had liever uh, nagelaten bekend. Ja. Nou, ja. Nee, maar luister, het, is, het gaat vanaf 1900. En nagelaten bekentenis 18, is in 1894. Ja, 1894. En Wane is net van 1905. Ja, dus, maar eh, dan had je ook inwijding kunnen nemen, want dat was van 1900 of 1901. Of je, je of je machten. had liefde ja. leven kunnen nemen. Maar ja, dit ja, gaat ja, heel moeilijk ja, voor het ja, worden. Ja, ja. Nee, ik dacht er al ontsnapt te zijn door je door een, op een jaartal te wijzen. Maar dat lukt me toch niet helemaal. Ja, je vindt van dus niet... Je vindt het een flauw uh, liefdesroonmalletje of zo. Nee, nee, dat is het ook niet. Monaco niet. Maar dat is weer van 1878. Zeg maar, ik, ik streep hem nu even door. Slauwenhof is er ook al af. 13, wat wordt? Uh, ik denk toch dat het inwijding wordt. Inwijding. Oké, okay, en dan nu? Ik begrijp überhaupt niet dat je eenmans op de lijst zet. Maar dat Madelon de Krijger, oh, dat vind ik ook interessant. Zeg even Madelon de Krijger. Ja, Keizer. ik begrijp niet hoe je eenmans op die lijst kan zetten. Ik vind het verschrikkelijk. Ja. Oh, ik vind het verschrikkelijk. Naar nou, het bekendte dus ook. Lees eens een klein ja, stukje over voor. Lees af voor. Lees niet om ja, het ja, het zelf, maar maar maar niet Sorry, niet door elkaar. iets dichter bij de oh, ja. microfoon. Madelon iets dichter in de microfoon en een stukje oh, ja. eenmans. Want we ik hebben er ook allemaal iets. Het iets. Gewoon. Hendrik is aanstonds bereid en ze gaan de winkel binnen die tegenover het gedenkteken staat. Mooi. Ze hoeven niet zo groot en zo duur te wezen... als ze maar een beetje goed gesmeed zijn. Uh, niet ordinair, hè? Juist, niet ordinair. In het magazijn moet Hendrik meer Duits spreken... dan hem aangenaam is in Marisch. Magisch, tegenwoordigheid. Nou, en zo gaat het me door. Het ja, is dat is helder. Dat is mooi. Ik vind ja, het heel mooi. Maar zo kan je elk, ja, elke, ja, elke weet roman ja, lezen. Je, kun je, je kunt het ook over stijl hebben, maar kun je het ook over toon hebben. Natuurlijk. <laughs> nee, ik begrijp echt niet. Maar let maar eens uit. Dat ik zou zo graag willen weten ja, waarom je eenmans nou dat zo Dat vond ik vinden. na, uh, wilt u eigenlijk de enige leesbare cijfer van de 19e eeuw... Of van Lennep dan even buiten beschouwen. En wilt u die buiten beschouwen? Nee, dat zeg ja. ik. Ja. ja. En ik was altijd erg onder de indruk van uh, nagelaten bekentenis. En, uh, maar ja, dus ik wilde vanwege oh, nagelaten bekentenis... Van, ja, speciaal ja. iets van eenmans... En kwam ik, op die manier ben ik bij Waan terechtgekomen. Toch een... Uh, nou, je ziet het, ik heb het al in mijn. Max, de microfoon. Mijn, sorry, ik heb het al in mijn middelbare schooltijd heb ik het al tot me genomen. Nee, dit is van de, U, van de UB. Ik heb nog zo'n witte olifant met zo'n groene omslag. Ja. Oh ja. Ja. Ja. ja. Mag ik wat zeggen? Ja. Nagelaten bekentenis is voor mij dat boek waar we steeds over hadden. Hè, wat dan uit de ja. komt, dat is de reden waarom ik überhaupt geïnteresseerd ben geraakt in literatuur. Ik vond het op mijn 18e, 17e zo sferisch. En pakkend, de kantere heette die mannen, die dominee, heb ik nooit meer Hello, vergeten. Ja, ja. Dat is het eerste literaire boek dat ik gelezen Kijk, heb, ik heb de Een resultaat citaat uh, uit, uh, de is doen. uit je hoofd bevrediging van je begeerte, dat is geluk, zei de kantere, dat is uh. dus die foute <laughs> dominee. Uh, en, en hij had gelijk, maar hij had ongelijk om die begeerte te splitsen in uh, goede en verkeerde, want voor hem die ze heeft zijn er alleen maar dwingende. Nou, dat is nou, ook wel ja, goed. Prachtig. Ja, ja nee, maar ik denk dat het ook komt omdat ik eenmans moest lezen toen ik 17 ja, jaar ja, ja. Ja, was of 18. was. heb je volgens die, ja. die bekende schoollijst waardoor ja. je echt alles afleert ja. om te lezen. Precies. Nou, maar maar daar daar nu die het, schoollijst dat waar niet. Daar heb je dus precies een punt waarom eigenlijk in Nederland. Uh, wij zo moeilijk omgaan met onze klassieke auteurs. Wij krijgen ze namelijk voor onze kiezen... op een moment dat we er totaal niet geschikt voor zijn... Ja, om die dingen is... te lezen. En dan later dan denk je terug van... ja, dat heb ik toen moeten lezen, daar is helemaal niks aan. En je komt er dus nooit meer toe om het gewoon echt te lezen. Ja, en dat, dat heb ik precies met Menno Ter Braak bijvoorbeeld. Mijn leraar die was helemaal gek op Menno Ter Braak. En die zat eindeloos met Menno Ter Braak. Nou, ik heb jarenlang niets van Menno Ter Braak meer willen weten. Ja. Terwijl ik nu... Uh, ja, uh, weer in, in zijn werk, ben gedoken, enzovoort, enzovoort. Dat was maar, ook het, de reden, wat de de reden waarom Reven eigenlijk niet meer... in schoolbloemlezingen wilde. Ja. Want zei hij, mijn boeken zijn om te lezen. Oh, dat was dus toch bere berekenend, zeg maar. Dat... Ja, ja, ja. Oh. Hij, hij dacht eigenlijk, als hij voortdurend in die schoolboeken staat... dan, dan, wil dan, ze dat, niet, dan ja. willen ze jaar nooit meer lezen, omdat dat ze slim. denken dat het saai is. Dat dat dus de literatuur denken ze dan. Ja. Reven, de Het de derde deel van jouw biografie gaat in oktober... hij weder dienende. Verschijnen. Mm -hmm. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad. Kun je wel zeggen, ja. Eigenlijk had het, als ik het mij goed herinner... anderhalf jaar geleden moeten verschijnen of zoiets. En eh, dat is natuurlijk lang wachten... En veel gedoe en veel gezeur En volgens mij is het allemaal nergens goed voor. Dat is denk ik ook zelfs niet goed voor Joop Schafthuizen. Want uh, ja, ik bedoel, misschien zou je kunnen zeggen dat het de enige reden waarom het goed is voor hem... dat is dat het hem uit zijn depressie en zijn lethargie gewekt heeft. Maar verder is het zo dat uh, de manier waarop uh, hij nu eigenlijk min of meer... een fout soort reclame maakt voor dat boek... Ja, gewoon volstrekt contraproductief is. Kijk, die 10.000 mensen die die eerste twee delen gekocht hebben... Die, de die willen dat derde deel ook lezen. Maar nu gaan natuurlijk weer een aantal mensen dat boek kopen... die eigenlijk vooral willen weten waarom Joop Schaftuizen... het dan zo'n tegen was ja. ja. Dus het is een beetje dom. Voor de verkoop dus. Een reven zelf zou hebben gedacht, dit is voor de verkoop heel goed. Heb je hem ingehuurd? Dat kan Nou, ja, weet je, kijk, ik moet zeggen dat ik... Ik weet nog <laughs> niet of ik eigenlijk dit soort... Uh, publiciteit of ik dat nou zo ontzettend leuk vind, eerlijk gezegd. Nee. Het is natuurlijk toch allemaal gedoe en gezeur en uh, nee. Wat gaat dit deel uh, bijzonder maken? Afgezet tegen die vorige twee delen. Nou ja, kijk, de, de, er zit in het leven van Reven natuurlijk een soort uh, systeem dat uh, maakt dat hij eigenlijk nooit uh, een partner gehad heeft. Waar, met, met wie die eh, laten we zeggen, een soort gelijkwaardige relatie had. En eh, dat eh, leidde er meestal toe dat dan na een tijdje zo'n relatie dan ook weer uitging. Eh, het verschil met eh, de relatie met Joop Schaftuid is natuurlijk dat dat 30 jaar geduurd heeft. En dat het een, eh, ja, inderdaad nogal een krankzinnige relatie was, dat wel ja. Kijk, de, de, de, om even... De typering die uh, Max Pan op zijn lijstje heeft staan... over Frits van Echters in de avonden... zegt hij van het is de roman over een einstein uh, Dat is natuurlijk zo. En dat is in feite Reve ook zijn hele leven lang gebleven. Uh, het was iemand die uh, eigenlijk niet in staat was om een hele duidelijke band aan te gaan met andere mensen. Aan de andere kant kon hij ook maar niet in zijn eentje. Dat kan niet alleen. Nou, op een gegeven moment is Joop Schafthuizen komen aanlopen. En die, uh, ja, die is dus gebleven. En dat is een heel merkwaardige relatie geworden. Uh, die beschrijf je dus heel precies. Ja, hè? wat kun je anders? Uh, <lacht> uh, mag ik vragen, heb je je ingehouden nog? Heb je Joop Schafthuizen nog gespaard naar je eigen gevoel of niet? Mm, nou, kijk, in de eerste plaats is het zo dat dat, is niet, dat zijn niet de termen waarin ik denk als ik zo'n boek maak. Kijk, je kunt, als je dat boek leest, dan zie je dus dat eh, zowel voor Reven als voor Schafthuizen geldt, eh, dat ze min of meer elkaar het leven onmogelijk maakten. En dat is niet een kwestie van Joop Schafthuizen alleen, dat is een kwestie van Reven. En daarnaast is het natuurlijk zo, dat ze natuurlijk best hele periodes hadden, dat ze ontzettend leuk hadden met elkaar. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Alleen, dat is natuurlijk precies wat er bij spreken met de kranten aan de hand is. Uh, goed nieuws uh, neemt altijd een veel mindere plek in dan slecht nieuws. Ja, maar, maar... Dus, de, laten we zeggen, de, de incidenten... Uh, die krijgen natuurlijk sowieso een grotere plaats... dan uh, het feit dat het ook af en toe gewoon wel gezellig was. Nee, maar het feit dat Joop Schafthuizen nog leeft... Dat betekent toch een beetje dat je voortdurend bij het schrijven op eieren moest lopen, denk ik. He, afgezien nog van deze hele rechtszaak. Uh, moet je toch steeds in je achterhoofd denken van ik moet die Joop Schafthuizen te vriend houden. Want, uh... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb dat boek echt gewoon geschreven terwijl ik ook gebrouilleerd was met Joop Schafthuizen. Ik heb het hele boek geschreven terwijl ik eigen brieën was met Joop Schafthuizen. En, eh, ik heb ook steeds geweten dat dat een voorwaarde was om dat boek te kunnen schrijven. Want zodra je met Joop eh, contact hebt, dan wil hij de regie overnemen. En dan vindt hij ook dat het moet gebeuren... Zoals hij wil dat het gebeurt. En dat is vaak toch niet datgene wat jij wil. Mm -hmm. He, Reven heeft zoals een keer uh, gezegd uh, over Joop Schaftuizen... En ik uh, kon natuurlijk toch wel goed beoordelen hoe dat aan elkaar zat. Hij zei: Joop kan heel redelijk en heel onredelijk zijn. Maar met hem discussiëren kun je niet. He, dus daarom zeg je: als iets, hij uh, iets redelijks zegt. dan krijg je dat niet uit hem. Maar iets onredelijks krijg je dus ook niet weg. En dat betekent dus in feite dat je gewoon eigenlijk alleen maar uh, kunt doen wat hij wil. Nee, ik, ik heb het al zo uitgedrukt: uh, Joop overlegt per ultimatum. <laughs> dat is ook een hoofdstuktitel, denk ik. Nee, he? nee, nee, nee nee, nee, nee. Sorry, nee. nee, kijk, ik bedoel dat boek dat. Uh, is het ook weer zo opgezet dat het uh, probeert om de lezer vooral zelf ook zijn conclusies te laten trekken? Ik bedoel, ik ga niet voortdurend duiden uh, en hier is Reven fout en hier doet je op iets raars. Uh, zo krijg je ook Mag ik even zijn Reven uh, uh, kennis. Uh, maar die is eindeloos. Ja, dat weet eindeloos. ik. Eindeloos. Dit Schrik ga ik ook niet doen. Verschrikkelijk. Nee, wat ik nu ga doen, ga ik ook niet doen uh, om te laten weten hoeveel ik er zelf vanaf weet, maar om te laten horen. Uh, Hoeveel NOP paraat heeft. Dat zijn gewoon, dat is gewoon allemaal biografisch. Even denken. Ja, ik heb hem al. De Pieterskerk, Leiden. Ja. Even is gastschrijver in, in Leiden. En na de eerste avond blijft hij nog wat hangen in de Pieterskerk. En wat gebeurt er dan? Ja, dan komt er een eh, koerbaas. <laughs> ja, ja, ook die, ja, uh, die heeft een café, dat heet geloof ik ook De Avonden. Nee, Het het Herd. Het zing Hart. Het het Hart, sorry. It, ja, het oh, Hart. Wacht wow. even. Dat wist jij beter dan Nop. Ja, ja, ja. Ben je al voorbereid natuurlijk. Nee, ik, ik, dit is iets wat ik, waar, waar, waar, wat ik toen gezien heb. Ja, en ik, maar wel. ik weet dat Nopp het ja. gewoon weet. Dat, dat hebben we niet gecontroleerd. Het zingt hard. Maar maar goed, die, uh, die man die stelde hem een vraag, ik denk over Zuid-Afrika of zoiets. En uh, dat kon ik even op dat man niet hebben. En toen werd hij boos en uh, toen heeft hij zijn bierglas geloof ik, stuk geslagen En met, die, met dat bierglas die man een verwonding aan zijn hand toegebracht. Dat is verwonding... toch niet toe heet het geweest? Uh, ja, Kranenborg. Ja. Erik Kranenborg ja. heet die man. En die uh, man die draagt gewoon die wond, althans dat litteken, dat draagt hij als een uh, reliquie waar hij heel doller is. Dus ja. geen probleem. Een soort tatourage, eigenlijk. Ja. ja. Maar het was een beetje lastig natuurlijk. Want het werd allemaal georganiseerd door hele nette clubs. Zoals door de Vereniging van Onderwijs, kunsten en Wetenschap van ja, K.O. Ja, en, ja, en de Leidse ja. Universiteit. En ja, die moesten natuurlijk niet hebben dat het gewoon een beetje een ordinair potje matte werd. Heb jij wel eens niet het als je s'nachts in bed ligt en je slaapt eindelijk. Maar dat je dan gewoon in een soort revenfilm terechtkomt in je dromen en in je nachtmerries? Nee hoor, ik heb... Ik, ik droom niet van even. Het is wel zo... maar dat heb ik met alle andere dingen die ik doe ook... dat eh, je ineens om vier uur nachts wakker wordt... en je dan ineens je realiseert dat je de vorige dag iets opgeschreven hebt... wat misschien toch iets anders gemoeten had... Nee. en dat je of een, bijvoorbeeld ineens een verband ziet tussen twee dingen... wat je nog niet opgevallen was... Nou, dan moet je het even snel opschrijven op een papiertje... want anders dan slaap je niet, want dan moet je het proberen te onthouden en zo. Ja. Uh, maar het is niet zo dat ik over even droom. hoor. Nee, Nooit dat gehad? Niet. Nee. Dat is ook weer gek eigenlijk. Nee, nee. Ik heb wel eens een keer gedroomd bijvoorbeeld, of regelmatig gedroomd, dat ik op een gegeven moment op een zolder uh, een kist met papieren van Marcellus Emans vond. Dat, dat had ik altijd heel graag gehad willen hebben. Maar, wilt, het is een uh, nachtmerrie. Nee, nee, nee. nee. nee en dat komt er ook omdat toen iemand uh, die is na de Eerste Wereldoorlog. Toen is hij naar Zwitserland verhuisd. En toen zijn ze met uh, drie auto's naar Zwitserland gereden. En die ene auto waar alle papieren in zat. Uh, die is op een gegeven moment onderweg in brand geraakt. En <tie> toen is dus gewoon wat ze niet weggegooid hebben. Min of meer verbrand. En um, voor een onderzoeker is dat natuurlijk wel een... Um, oh, dat dus was dus de je schreef. Het boek uh, over een man, dat je over hem droomt. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, ik zou wel, wel dat je niet over hem droomt. Ja, ja, ik wil ook nog wel eens af en toe een biografie schrijven, maar dan, ja, droom, dan, dan, dan jij zit... je het over Frans Goetheed dan? Oh, echt, dat, dat hield niet op. Ja, niet echt dromen, maar in, in de sfeer. Hè? Dus als je net tegen het slapen aan en weer wakker wordt... dan zijn er allerlei dingen die je opeens herinnert... en, en die ander, inderdaad die anders moeten... Of, of, of ook waar je opeens duidelijkheid van krijgt. Dat vind hmm. ik wel... Uh, die die nee, helderheidmomenten vind ik heel dankbaar. Dan denk ik nou ja, nee, dat, dat heb ik dus ook wel. Maar het is niet zo dat ik van Reven droom of zo. Absoluut hmm. niet. Ik ben ook helemaal... Ja, ik bedoel... Ik, het, het, het, het, kijk, ik heb iemand natuurlijk regelmatig ontmoet. Maar... Ik kan ook niet zeggen dat ik dat nou een ongelooflijk aardige man vond of zo. Ik heb nooit ruzie met hem gehad. Maar het was natuurlijk wel duidelijk dat het was iemand... met wie je nooit echt het idee had uh, dat je er uh, inderdaad mee kon praten. En nee. dat lag niet zozeer aan mij, denk ik, anders als aan hem. Kijk, uh, ander voorbeeld. Uh, ik heb een paar keer Gerrit komrij ontmoet. En die heb ik helemaal niet goed gekend. Maar vanaf het moment dat je met die man gewoon ergens in een café een biertje zit te drinken... heb je, heb je gewoon een gesprek en dat ja. is gewoon een aardige en toegankelijke iemand. En dan kun je het ergens over hebben. Maar het was met Reven nooit zo. Ja. <laughs> het is gek, ik heb uh, toch in mijn leven veel schrijvers geïnterviewd. Ge ge van Hermans tot de uh, noem maar op, allemaal. Eigenlijk behalve Gerard Reven. Omdat ik elke keer dacht, als je met hem praat... krijg je toch geen serieus gesprek, op de een nee. of andere manier. En hij heeft me ook wel eens gebeld en uitgenodigd. En dan, nou ja... Na, na drie zinnen was er dan al meteen uh, ja, een te grap. Maar je weet, ja, als ik als interviewer kom, dat heeft helemaal geen zin. Dat, uh, dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat gaat over hele andere dingen. Ik ben in mijn leven toch een aantal keren opgebeld... door mensen die Reven moesten gaan interviewen. En die wilden allemaal de vragen weten die nog nooit aan Reven gesteld ja. waren... en waardoor ze eens een keer een nieuw antwoord zouden kunnen krijgen. Ja, ja, ja. En dan ga, ik, dan ga ik die vragen bedenken voor die mensen. En die stellen ze dan wel, maar dan krijgen ze dus geen antwoord op. Kijk, Reven was er een meester in... Uh, die, die televisie-interviews ziet, dan zie je het voortdurend gebeuren. Ja. Iemand stelt een vraag en binnen uh, drie zinnen is Heeft hij gewoon te... terug op een soort standaard antwoord en gaat het helemaal ergens uh, anders. Ja. Hij kon ook wel improviseren, toch? Noem zo van, nou, dat was allemaal alsof het een script was, volgens mij, toch? Ja, ja hij, nee, hij improviseerde namelijk, nauwelijks. Ik heb wel hele grappige dingen horen zeggen waarvan je echt moet zeker moet weten dat de improvisatie was. Dat interview op tv met uh, Elko Brinkman. Ja, Elke Brinkman mocht iemand uitkiezen om ja, te spreken. En hij had Gerard Reven uitgekozen. En ze zaten tegenover elkaar al twintig minuten in gesprek. In één keer zei Gerard: Hoe heet jij eigenlijk? Ja, ja. <laughs> en toen zei Brinkman: zei Van uh, Elko. En toen zei Gerard Reven: zei toen Van Elko. Zo had ik willen heten als ik geen Gerard had gegeven. Ja, ja, maar, maar, maar, maar dat is een heel dat, standaard hij Ja, dat, deed ja die dat is een ja? standaard repertoire. Ja. Dus, okay. Achteraf was hij trouwens heel erg ontevreden over dat gesprek en vond het helemaal niks. Maar er zijn dus bijvoorbeeld periodes. <lacht> ja, ja. Er zijn periodes. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Op een gegeven moment dan, eh, dan heeft Simonus die had toen iets gezegd over eh, dat eh, homoseksuele huurders. die moesten de huur opgezegd krijgen door een hospitaal of zo. <lacht> en dan, eh, dan, krijgt, dan, dan komt er een, een soort item bij Paul Witt de man in de in, in VARA-actualiteitenprogramma. En Reven is dus gewoon echt voortdurend in correspondentie en een gesprek over de vraag welke vragen er gesteld gaan worden en wat hij daarop gaat antwoorden. Dus, oh, okay. Dat was dus echt helemaal voorbeeld. En een van de beroemdste voorbeelden van wat overkomt als volstrekt geïmproviseerd... maar wat ook geheel bedacht was... Ja. dat is het eind van die um, uh, heilig-hartkerk-huldiging. Ja. Dan staat hij op een gegeven moment op... En dan ja, staat dan dan hij is microfoon gewoon... wat, wat keller gefilmd. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Dan, dat is helemaal... dan, dan komt er dus dat verhaal over uh, dat, hij, uh, dat iedereen zich afvraagt... is het een comediant, uh, ja, een weet ik wat ja. En dan zegt hij, ja, ik ben... Een, nou, de, ik heb mij door de secretaresse van Van Oorschot uh, laten vertellen... dat smiddags voor die uitzending was hij op de uitgeverij. En toen zei hij dat al op. Ja. En uh, toen zei hij tegen dat, uh, tegen dat meisje, nu een uh, doktersvrouw... Uh, van, komen de waterlanders al? <laughs> en later blijkt dat dan... Ja, dat was ja, wel heel En later blijkt dan dat inderdaad op dat moment in diverse huiskamers mensen bij wijze van spreken tot tranen toegevoerd. Maar wacht even, dat was ook... Het ontbreken van de bril hoort er ook bij, dat ze hand in hand lopen. Ja, dat was bij ongeluk inderdaad. Ja, Tijger was namelijk een beetje ijdel. Het was namelijk in de periode dat een brildrager nog niet zo reçu was. En hij wilde dus die bril niet aan op de televisie. Maar zonder die bril kon hij niet goed zien. Dus daarom moest er even een bij de hand nemen. Ja, dat voor iedereen ontvoerend. Maar dan die buntje eigenlijk toch de mythe van Reven als, als een briljante grappenmaker. Nee, maar hij blijft een toch een acteur. Hij blijft een briljante grappenmaker. Nou ja. Maar hij was natuurlijk, heeft natuurlijk wel een uh, acteurcursus gehad ja. in Engeland. Ja. Max. Nou ja, ja, ik, hoorde te... ik hoorde een, een vuige over Frank van Linden. Die had ook gezegd uh, bij de wereld daardoor. Je moet over mijn vader vragen, want dan ga ik vanzelf wel huilen. En uh, dat doet hier een beetje aan denken van. Uh, ja? <laughs> Ja, behalve dan dat het met meer gevoel voor dramaturgie ja. in elkaar werd gezet door... Hij uh, door, uh, ah, ja, wist okay. wel hoe dat moest, op een of andere manier. We gaan uh, luisteren naar uh, Bob Dylan en dan uh, oh, gaan, nou. we, gaan we door met uh, de volgende vijf boeken. En dan gaan we het ook uitgebreid hebben over Carrie van Brugge. Maar eerst Dylan. I'll be your baby tonight Shut the light Shut the shade You don't have En dit is de nacht van Max Pam. De literaire top 45 van Max Pam. Uit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. We zitten hier volgens mij op de derde verdieping. En het wordt nu langzamerhand prachtig. Ik ben, dit is geen literatie. Nee, Madelon de Keizer. We zitten midden in de uitzending. En ik wilde je net het woord geven. Maar ik ga eerst even mijn zin afmaken. En we zitten hier op de derde verdieping van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Waar het prachtig licht aan het worden is. Ik ga nog even... 9 tot en met 5 nu voorlezen. Op 9 de zaak 4061 van Harry Mulish. Dat is, uh, Harry Mulish verslaat heel bijzonder... het Eichmann-proces, dat heeft hij heel goed gedaan. Paul van der Staaij, de bende van De Stronk op acht. 7, Titaantjes uitvreten, lichtertje van Neskio. Op 5, misschien kunnen we het daar straks nog even over hebben, Max. Apart ook. Hein Donner, J.H. Donner, met De Koning. Dat zijn stukken en artikelen over het schaakspel van een ongekend niveau. Donner kon heel mooi schrijven en staat hoger... dat doet me eigenlijk ook wel deugd, dan zijn vriend Harry Moelis... die hij ja, had <laughs> Nou, Vertel het dan maar even, Max, dat heb je niet voor niks gedaan... want eigenlijk vind je dat Donner beter kan schrijven dan Moelis. Uh, ik heb al eerder gezegd, het is een hiërarchie die geen competitie is. is Naast heel mooi gezegd. Dus we kunnen het ook, uh, we kunnen het ook omdraaien. Maar uh, over vlak schrijven uh, gesproken, die, uh, dat is het. Kom Donner, ondanks zijn pompeuze verschijning, en ondanks zijn pompeuze houding in veel opzichten, was het toch iemand die uiteindelijk altijd over een bananenschil wist uit te glijden. En dat maakt zijn uh, uh, manier van schrijven vaak wel interessanter dan zo'n hele persoonlijkheid. Hij heeft een enorm gevoel voor ironie. Misschien wel het meeste van alle Nederlandse schrijvers. En daarom ben ik toch van die stukken over schaken. En schaken is natuurlijk een heel raar onderwerp om over te schrijven, ben ik toch. Ik, ik uh, herlees het ontzettend vaak. Het is voor mij... Je moet het bijna vergelijken in mijn jeugd... Uh, dat, je, dat ik de Kuifjes wel honderd keer heb herlezen. En dat heb ik met die boeken ook. Er zijn uh, gedeeltes uit die ik praktisch uit mijn hoofd ken. Zoals ik ook van Hermans dingen uit mijn hoofd ken. Hè? Als iemand zegt dan... Uh, uh, Telkens als op, ik mijn naam in de krant wil hebben... trap ik op een... Nou ja, goed. Ja, ja. He? Mooie, helder, mooie heldere zinnen. Trap ik zinnen. op Gompert zoals een trimconducteur trapt op zijn bel. Niet uitkwaardig. Goed, nou ja, dat zijn allemaal van die <lacht> dingen die dan in je hoofd zitten. En dat heb ik bij donner bij, bij heb ik het ook. Ja, en mooie, mooie mooie heldere zinnen zoals... Ik slaat willekeurig open het boek. Ook schakers is het niet altijd gegeven te schaken. Kijk, die staat er. Op zes, hedendaags fetischisme van Carrie van ja. Brugge. En daarom zit Madelon de keizer hier... Aan tafel. Jij hebt, ondanks is van jou verschenen de biografie van uh, paroolman Frans Goedhart, Maar je hebt ook over Carrie van Brugge geschreven. Max. Ja. Nou ja, Carrie van Brugge is ook zo iemand die uh, toch wel heel bijzonder is. Het is uh, ze is Joods en ze is ook nog een vrouw. En ze uh, is uh, eigenlijk een uh, lichtend voorbeeld binnen de Nederlandse literatuur. Vind ik, in vele opzichten. Door haar... Uh, ja... Een eigenaardige helderheid. die toch weer is vermengd. met een heel vreemd soort spiritualisme. Uh, ja, het, het is ook een, een inspiratiebron geweest. voor mensen als. Uh, voor vrouwen als uh, Renate Rubenstein moet ik bijvoorbeeld zeggen. Uh, ik vind het een heel bijzondere figuur. en ik vind het. er kan geen gelegenheid genoeg voorbij gaan. om boeken als Hedendaags Fetischisme. of Romee Thuis, wat ik ook had kunnen noemen. maar ik vond dit. Meer op de, op de actualiteit aansluiten om die onder de aandacht te brengen. En daar is die lijst eigenlijk ook voor. En bovendien is het eigenlijk een uitermate tragische figuur ook. Uh, met, een, uh, ja, soort, met een leven wat je wat gaat, gaat echt door mergen en been. Dus het is ook nog iemand die je buiten wat ze zelf heeft geschreven, ook nog de moeite waard is om, om haar leven te bestuderen. Dus ze heeft heel veel waarvoor je denkt. Ja, dat is literatuur. Dat is toch de moeite waard om daar eens meer aandacht aan te besteden. Je zit instemmend te klikken. Ja, literatuur en wijsheid. Grote wijsheid. En wat je zei, actualiteit. Ik vind het... Ik heb... Wat mij destijds, hè, toen ik uh, over met, haar, uh, met haar werk bezig was, wat mij zo ontzettend trof, is die, die wijsheid van het, uh, nou ja, uh, wat we tegenwoordig maar al te veel hebben, die dogmatiek van het vastzitten in je eigen denkwereld, het, het kan, hè, tunneldenken. Ja. Uh, daar heeft ze haar hele leven en, uh, uh, tegen gevochten. Maar wat ik zo prachtig vind van haar en waarom haar leven absoluut. Uh, in, in, in, in samenhang met haar werk moet worden gezien... is dat zij altijd heeft, uh, heeft, heeft nagedacht van... Um, uh, ik ben een, een Joods meisje, uh, ik ben in, in Zaandam uh, opgegroeid. Uh, he? uh, heel, heel uh, hele akelige jeugd in veel opzichten... omdat uh, ja, het antisemitisme in Nederland was heel erg sterk. In die tijd kinderen werden uitgescholden... We spreken zo rond 1880, 1890 als ze op de lagere school zit. Ze heeft dus echt een verschrikkelijk leven ja. gehad. Uh, en um, en, en, toch, en, en zoals... toch blijft ze nadenken, nadenken over zichzelf. En wat ja. overkomt mij nu? En ja. uh, waar, waar haal ik dit vandaan? En waar, waar komt mijn irritatie vandaan? Uh, nee. Haar hele leven is, is gegrondvest ge, ge op die ambivalentie die haar joods zijn. Uh, uh, ja, ze, gaat, het, ze schrijft over het Jood zijn alsof het er eigenlijk helemaal niet toe doet. En dat is natuurlijk in diepste wezen ook. Het, het joods zijn is niks. Je kan het onder geen enkele uh, uh, microscoop terugvinden, wijze te van spreken. Niemand, het is eigenlijk alleen maar fictie. Het is alleen maar een mythe. En dat is natuurlijk, uh, daar is vanuit uh, de, de fascistische hoek natuurlijk met ogenloos gebruik van gemaakt. Maar in zekere opzicht geloven zelf over Joden zelf, ook in die mythe. Maar zij niet. Ik bedoel, ze zag al meteen in... Ze was geen Zioniste. Ze, het hele Israël... Dat, dat zeg ik toch goed? Of, of, min ja, nog meer. Ik, ik, ik, ik, dus ze zag Israël toch nee. als een soort muizenval... waar je beter niet in kon zitten. En dat vind ik eigenlijk ook al... Met een vooruitziende blik. Nee, ik Over... denk dus dat hij, haar Jodendom wel heel erg belangrijk voor haar is geweest hoor. Nou, ja, dat door dat door altijd de omgeving, is gebleven. Maar niet... Nee, niet door de omgeving. Ook zelf. Ze is zelf trots op haar Joodse afkomst. Bijvoorbeeld. Hè? Van de, van de, ze is van, de, van een zeer beroemde uh, de familie mm -hmm. dan afkomstig zijn. He? Dat vindt ja. ze dus heel erg belangrijk. Nee, het boeiende is juist, is dat zij. Uh, daarin heb je wel gelijk. Ze ziet haar Joods zijn niet iets als iets essentialistisch. Hè? Nee, als, als, dat was, uh, nou dat ja, is het niet, is, maar is. zij is Joodse en zij zal nooit zeggen van nou, ik vind, uh, nee. dat, dat betekent niks voor mij. Integendeel. Ze is juist haar hele leven bezig geweest met na te gaan wat dat Joods zijn nu eigenlijk voor haar betekent. Kijk, en dat vind ik. Uh, het bijzondere van de manier waarop met, uh, met, met uh, Carrie van Brugge's werk is omgegaan in, in Nederland altijd. Wat ik, wat ik eigenlijk helemaal niet begrijp. Dat is dat, uh, ja, af en toe is ze in de mode en dan is ze er weer uit. En uh, ja, de, de boeken zijn nooit bijvoorbeeld vertaald. Maar je moest wel Eva lezen op de universiteit. Nou, ja. uh, uh, maar... Het is nooit een constante geweest. Hè? Als je nou bijvoorbeeld... Uh, ik heb uh, een vergelijking gemaakt tussen uh, uh, Carrie van Brugge en Virginia Woolf. Als je nagaat hoeveel er geschreven wordt over Virginia Woolf. Ze is grootschrijfster, geef ik toe. Maar als je ziet hoe weinig continu in Nederland nagedacht wordt... over een grootschrijfster als Carrie van Brugge is. En ja, nou ja, Peter, je noemt het boek Eva... Um, jij zet hedendaags fetischisme op, wat ik begrijp, omdat dat nou ja, ja, goed, nu ja, ja, ja. ook. Maar uh, ik zou voor Eva het zeker niet genoemd hebben. Ik een, en maar, Eva maar, vind hoe, ik dus maar, een prachtig boek. maar die hoeft achter Hoe komt dat? Uh, nou, dat heeft te maken met de Nederlandse opvattingen over uh, de 20e eeuwse samenleving in Nederland. Die is heel homogeniserend altijd geweest. He, wij hebben altijd gedacht van, nou, je hebt de verzuiling en dan heb je katholieken, je hebt protestanten, uh, je hebt socialisten, maar je hebt ook joden. En uh, die allemaal kunnen heel prettig met elkaar samenleven. Ik heb het dan over tot 1940 uiteraard. He, die kunnen mooi met elkaar samenleven. En eh, dat is een pluralistische samenleving. Noemen we een verzuilde samenleving. Waarbij eenheid in verscheidenheid. Dat werd er dan altijd gezegd. He, op ja. dat. En een van de dingen waar ik eigenlijk eh, altijd bezwaar heb, tegen heb gemaakt... is tegen dat soort homogeniserende opvattingen. Zo'n zo meerderheidsverhaal wat er is Van Je hoort erbij... Uh, en, en of je nou jood bent of protestant of katholiek, dat maakt eigenlijk niet uit. Ten eerste denk ik dat er een groot verschil is tussen of je protestant, katholiek bent of joods. Dat is iets waar heel weinig nog over nagedacht is en waar... Uh, geweest, niet over nagedacht hmm. is. He, eigenlijk de laatste nou ja, 10, 20 jaar... Niet ja, ik ook. Eerlijk gezegd. <laughs> maar ja, je zou dus zeggen... de laatste 10, 20 jaar zou dat wel moeten gebeuren. Maar nog steeds gaat het homogeniserende verhaal door... Um, dat hebben we nog steeds. We zijn de Nederlanders. En elke, he, zoals Rick net ook zei... iemand die uh, uit, uit het buitenland komt en hier al dertig jaar woont... wordt nog steeds als een vreemdeling beschouwd, bij wijze van spreken. Dus we zijn nog steeds bezig met maar een, een, een, een nationale uh, Nederlandse samenleving uh, te scheppen... waar iedereen dan in opgenomen wordt. Mij interesseert wie daarin zit... Maar het gevoel heeft, ik hoor daar niet bij. En waarom dat dan zo is. En wat dat ook waard is. En bij, ik vind dus bij Karin van Brugge, haar hele uh, oeuvre. En de, en de grootheid van haar oeuvre. Ook haar, haar filosofisch werk. Dat zit er maar in. Dat ze zegt van ja, ik zit er in. In die samenleving. Maar ik zit er ook niet in. En daar wil ik over nadenken. Maar zou dat nu de verklaring zijn waarom eh, mensen zich er niet zo erg mee bezighouden? Ik denk dat het gewoon veel eenvoudiger is. Eh, in Nederland is er überhaupt geen traditie om na te denken over een groot iemand die dood is. Ik bedoel, mensen als Hermans en Vestig zie je dus ook pijlsnel gewoon eigenlijk uh, uit het uh, ja. uh, collectieve bewustzijn verdwijnen. En dat geldt voor Carrie van Bruk ook. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het een wonder dat van van Brugge eigenlijk elke keer opnieuw toch weer... Uh, steeds herdrukken verschenen zijn. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met laten we zeggen, de particuliere uh, de gekte... De volk, van uh. iemand als Geert van Oorschot... die gewoon ja. inderdaad wij zeggen, die boeken dan uh, herdrukt. Maar in feite is het zo dat er... Ik denk gezegd dat je uh, elk decennium sinds uh, haar uh, bestaan. kun je dus gewoon allerlei belangrijke Nederlandse intellectuelen vinden. die haar dus gewoon waarderen en daar uh, inspiratie uit. De, de, die broers, broers van Dreven waren bijvoorbeeld allebei bewonderaars van hedendaagse fetichisten. De, hedendaags feticism, feticism. Ja. Hè, maar de, de uh, heldering bijvoorbeeld. Ja, maar ja, je ziet ook, ja. laten zeggen dat Kijk, als je nu maar. even kijkt. Uh, als het nou niet over Kanye van Brugge gaat. maar ik noemt Frans Koenen, uh, een ja. belangrijke vriend van haar. Die heeft een aantal belangrijke boeken geschreven. Uh, niemand weet nog dat hij bestaan heeft. En dat heeft dus ja. gewoon te maken met het feit dat we gewoon niet aan dat soort traditie doen. Nou ja, het heeft met onderwijs ook te maken. Hè? Met uh, überhaupt Het woord traditie is in Nederland, daar gaat het eigenlijk om. Of, of, om, of een zekere soort literatuurgeschiedenis uh, uh, op, op, uh, op een enig niveau, op het voortdurend. Uh, aan de orde stellen. Maar ik denk ook, uh, eerlijk gezegd... het heeft niet zo vreselijk veel... Uh, het, het, het heeft daar ook zeker wel mee te maken. Ik denk dat het ook mee te maken heeft... dat... Uh, ja... Uh, de, de, het potentieel... in Nederland is zo klein. Nou, ik bedoel, als, je in, in de, als je het over Engeland hebt, hè, nogmaals als je het over Virginia oh. Woolf hebt... Ja, dan heb je dus dat hele Engelse taalgebied. Er zijn zoveel mensen die dan hun zegt ja, kunnen goed, doen. Is dat is hebben wij in ik Nederland zal eenvoudig even, niet. Ja, ik zal even, want, uh, Theodor Holman vertelt mij dat hij wel eens naar, naar, naar middelbare scholen gaat... en dan uh, over Reven vertelt en, hmm. en, en gedichten van Reven zingt. Maar dat die middelbare scholen... Eigenlijk, die scholieren, de helft weet al niet meer wie er even eigenlijk is. Ja, ja. Maar het is toch, uh, ja, het is ja. toch uh, om je haar uit je hoofd te trekken, op. No? Ja, nou ja, goed. Maar ja. Maar, kijk, het, moet je, hoe zie je daar een oplossing in? Of is dat, uh... Nee, er is natuurlijk eigenlijk geen oplossing voor. Ik bedoel, Je moet gewoon uh, een ander land hebben of zo, weet ik het. Maar, uh, nee, kijk, maar het is op zichzelf natuurlijk ook heel normaal dat... Uh, Zodra iemand doodgaat, uh, is de, uh, neemt de belangstelling af. En kijk, wij kunnen natuurlijk wel roepen dat uh, die Engelse 19 eeuwers... dat die wel allemaal gebleven zijn. Maar hoeveel zijn dat er ook? Ja, dus ja, er zijn klikken. natuurlijk nog maar een paar. Ja, ja. He, nou, dus... Het zijn er heel veel. Ja, er dat dat wordt veel... over geschreven. Ja, dat, maar... dat is met Carrie van Brugge ook zo. Het is niet zo dat de belangstelling weg is. De belangstelling is bij Carrier van Brugge altijd in verschillende soorten geweest. lang was het de modernistische... Schrijfster. Ja. Dus uh, de, ja, dat was dan uh, iets waardoor mensen weer eventjes belangstelling voor haar Fokke hadden. Fokkema en Ipsi hebben dat precies. Toch, uh, die hebben ja, haar toen uh, even daarboven gehaald, even. Maar, ja. maar daarna hebben ze weer in de Engelse editie hebben ze Karin van Brugge weer geschrapt. Dus toen ja. was ze uh, niet meer modernistisch. Dus niet... dat was heel erg jammer eigenlijk, want ik ben ervan overtuigd dat als in die bundel van Fokkema en Ipsi... dat dat zijn dan twee geleerden die uh, over modernisme hebben geschreven in de jaren tachtig. Um, als als daar Carrie van, van Brugge in was uh, blijven staan... in een Engelstalige versie... dat we al een heel eind verder waren geweest. Want dan was het in het buitenland het ook geweest. Nu zijn het steeds weer dezelfde. Elliot en noem maar op. Uh, het zijn altijd weer dezelfde mensen die, die toen... Uh, nu, nu hebben wij ook een wat andere visie op uh, wat modernisme is. Het is niet meer zo van er zijn zes mensen... en die noemen we modernist. Schrijven. Maar we hebben nu een heleboel maar, die daarbij horen. Waar ik ineens aan moet denken... dat is heel flauw eigenlijk. Uh, maar Jane Austen blijft gelezen worden. Ik, ik ken een, uh, een meisje van een jaar of 22... Die, die al die romans gelezen heeft. Alle vijf. Gewoon omdat ze ze fantastisch vindt. Is het werk van Carvan Brugge, ja, de, denk... de romans, zijn die fantastisch genoeg om door een 22-jarige van nu te, te lezen te worden verstonden? Nou, oh, ik, ik denk Eva, absoluut. Ernst. Wat zei Vrees ik toch een beetje te nee, Ja, Ja, precies. Dat denk dus dat kan Eva, natuurlijk Eva ook ook spelen. Eva ja? is absoluut een, ja kijk, Jane is natuurlijk een prachtig lopend verhaal. Daar, daar, ik bedoel, dat, dat kan ik me voorstellen, een meisje ja. van 22, 20, 16. Dat of, echt prachtig. Waar, ik trouwens oprecht, ik ook. Wel, ja. he, dat we dat prachtig ja. vinden, niet voor niks. Dat het, ook wel, uh, ja, het, het is heel populair. Maar um, dat, dat moet toch eigenlijk de maatstaf niet zijn. Van of je iets mooi vindt of niet. Eva is, hmm. is ja, als je dat. Uh, leest en je ziet het in uh, het leven van Carrie van Brugge... en in haar manier van denken, als, een van, als het laatste boek uh, wat ze geschreven heeft... Uh, dan is dat ja, een heel groots werk. Ik vind dat het meeste werk. Dat besef, dat, dat is er niet. Maar ik zei al, van, kijk, uh, het is niet zo... Uh, daar ben ik het niet helemaal met je eens... Het is steeds een bepaald facet altijd van Carrie van Brugge... wat naar boven gehaald is. Hè? Of het is uh, haar, Joodse, haar Joods zijn, wat dan een tijdje interessant is. Dus dan lezen de mensen haar zogenaamde Joodse boeken. Uh, het huisje bij de sloot bijvoorbeeld, wat enorm populair is geweest. Het, het Joodje. Vele, vele, ja, dat vele, vele drukken gehad. Maar um, uh, het, uh, dat, dat is dus echt een boek wat prachtig leest. Um, dus dan is het hij Jood zijn, wat even interessant is. Maar nooit dus de hele persoon, uh, ja. Carrie verburgen. En okay. uh, ja, dat, dat vind ik heel erg jammer. En ik, ik, ik, ik, ik, ben, ik heb ook met heel veel dankbaarheid deze uitnodiging aangenomen. Omdat niet vaak genoeg, uh, vind ik, bo over het voetlicht mag worden gebracht... hoe belangrijk deze strijd? is. Ik wil van deze lijst... Goed, Wil ik er toch nog één uithalen... Waar we het even ten slotte over moeten hebben. Welke denk je dat ik ga kiezen, Max? Ik weet niet. Uh, Jacques de Kat misschien? Nee. Oké. Okay. Ik hoop uh, Jammer. Hermans. Jammer. Ja, ja goed. Uh, ja, had ook de, maar dat ligt te veel in de, in de lijn der verwachtingen. Naar na Karkin okay. van Brugge. Ja. Nee, ja. ik vind dat we het even moeten hebben over... Uh, over, over Neschio. En ik vind ja. dat we het daarover moeten hebben. omdat jij in je, in je notitie ook meldt. Ja, laatst hoorde ik iemand op de radio vragen. Hé, ja. heten die Grunloop? Is dat familie van Anneke? <gülter> ja. ja uh, en echt, dat is een. Echt dat, serieus? Ja, maar oké. Okay, ik reed dat, over de afsluitdijk. en ik hoorde dat iemand. Ik heet bijna. De kijk, de ijsselmeer e e e e jongen, toen <tomt> ik dat hoorde. Dat kan <gülter> gebeuren. Dat kan gebeuren. Maar de vraag is. Klopt, nope, laat jij je licht daar eens over schijnen. Zou dat nou, we, nou kijk, het kijk, Simonon lezen we nog in de 23e eeuw. Daar gaan we niet nou, over discussiëren. Nou. Daar gaan we niet over discussiëren. Dat is zo. Maar geldt het voor Nesbio ook? Nou, voor een paar mensen wel waarschijnlijk. Maar het is nooit een grote groep. Kijk, de, ik denk wel dat, laten we zeggen, kijk, Mark Bram heeft dus nu die lijst gemaakt. Ja. En als je die lijst ziet dan zie je dat het uh, een lijst is van iemand van ja. een bepaalde generatie. Ja, absoluut. En ja. dat betekent Gelukkig. dus, laten we zeggen... als wij spreken over twintig uh, jaar, uh, een andere uh, Max Pam hier zit. Ik bedoel niet Max Pam, nee, maar nee, ja, nee, zeg, nee, nee. een ander soort iemand van zijn portuur. Uh, dan uh, krijg je daar waarschijnlijk gewoon maar, Ronald Giphart op. op de lijst. Nee, maar wacht even, wacht even. Wacht even nou, geschenk, nou, nou, maar, dit gaat nu. dat nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, is heel goed nou, mogelijk. Nou. Nee, nee, wat ik bedoel te zeggen is dat je hangt aan de boeken die in je jeugd... Ja, maar, wacht, even, wacht even, we gaan het even veel eenvoudiger doen nu. Ja. En dat is gewoon alleen, geen discussies meer. Maar we gaan vanaf 45 even tot nu. En dan gaan we alleen heel snel zeggen hmm. van over 20 jaar. Dan doen we even alsof we een nieuwe Max Pam zijn. Uh, op 45 stond nu Gerrit Komrij, Lood en Hagel. Zeg maar ja of nee, heel snel. Ik doe weer niet nee, mee, want nee. zo zijn we een kanon aan het maken. Nee, leuk. Ja, natuurlijk. Ja, ik wil geen kader Nee, ik ook gewoon... niet. Nee. Oh. Dus ik vind ik juist niet. de lijst van Pam. Dat is, dit oh, zegt ja, dat mij is iets over no, Max. No, no, no. We hebben ook een kader Het is natuurlijk ook heel moeilijk te voorspellen hoe dit soort dingen gaat. Het is namelijk zo van toeval afhankelijk ook. En kijk, op nee, moet, het, sorry. het is wel goed nee, dat nee, je dwars bent hoor, Maar de je verstoort mijn feestje. over Je moet Nesco vergelijken met Diket, de schilder. Je hebt een heel klein oeuvre... Ja. Hartstikke mooi uurven, heel specifiek, realistisch uurven. Misschien, misschien maar tien of vijftien schilderijen, heel weinig. Er wordt ook nooit een, komt er ook nooit een op de markt, ze hangen in, in Arnhem in het museum en that's it. En dat heb je met Neski ook. Ik heb, het niet, ik, ik heb het gevoel dat die zes, tien schilderijen van liket bestaan over 200 jaar nog steeds. En dat denk ik bij Nesky ook. Ik... ik, ik ik denk dat dat een enorme overleving is. Ja, overleven. En, en, kijk, die kanon, Maarten de Keizer, die interesseert mij ook niet. Ik bedoel, die kanon is er misschien ook wel de oorzaak van dat we op een gegeven moment helemaal geen boeken meer lezen. Maar wat mij wel interesseert is de vraag: wat maakt nu dat een boek leesbaar blijft? En of dat door veel mensen uh, geschiet of, of weinig, doet er niet toe. Nesquieu, ja, die blijft bestaan. Maar wat maakt dan. Waarom Max Neschio goed vindt, is ook waarom Max Donner goed vindt. Is ook waarom Max Karel van het regent. Ja, maar is. dat heeft. Ja, maar kijk, als ik lijst nee, kijk, dan maar... kan ik precies zien wat he, uh, ja, dat snap een soort ik wel. generatie, ik vind dat heel juist opgemerkt. Nee, maar het die nee, lezen dat nee, soort boeken. Maar wat ja, maar, blijft. Nee, maar dit is een onesthetisch antwoord. En dat vind ik heel, heel fijn van je. Maar het is een soort sociologische verklaring van een van dingen. Er is ook iets meer te zeggen over ja. stijl nou, bijvoorbeeld. Het heeft, het heeft over... inderdaad iets te maken. Kijk, de, de dialoog van Nesquio bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk zo uh, natuurlijk op een of andere manier. Weet dat, hij weet de indruk te wekken dat het een natuurlijke dialoog is. Uh, in tegenstelling tot, kijk dat fragment wat enigszins uh, dubieus voorgedragen werd uit Waan van Heemans, <laughs> dat is natuurlijk gewoon inderdaad een ongelooflijk uh, groot verschil. En ik denk dat dat inderdaad de grote kracht is van uh, Neskio. Maar dat is natuurlijk ook, laten we zeggen, de grote kracht van iemand als Voskuil en Detlef van Heest. Dat zijn dus ja. mensen die kunnen op een of andere manier een dialoog schrijven waar je dus meteen in zit. En dan kan het eigenlijk gaan waarover het wil, maar het, is, het blijft gewoon prachtig te lezen. Zou het niet uh, het product van vorm en vent zijn, wat bepaalt of iets uh, blijft bestaan? Dus dat het net zoveel vorm moet hebben als vent? Ik vind iemand als Neskio of uh, Elschot of, uh, of Hermans, die, Reven, die, die al, iedereen die hier ligt eigenlijk. Ik zal mezelf buiten beschouwing laten. Is, is een product van zowel vorm als vent? Het moet ja, maar dat is ook een beetje een dooddoener natuurlijk. Nee, ja, vind ik niet. ben je al nee. vanaf. Nee nee, nee, nee, nee, want je kunt namelijk nee. ook heel veel boeken aanwijzen die een van de twee uh, leden niet heeft. Ja, je kunt bijvoorbeeld een hele goede vorm hebben, maar geen vent. Geen toon, geen, geen persoonlijkheid, geen... Ja, geef het een voorbeeld. Nou, Philip Roth, een van mijn uh, helden, is iemand die heel duidelijk vent is en vorm. Terwijl bijvoorbeeld uh, Jeffrey Eugenides, Eugenides uh, moet je zeggen, uit Amerika, heeft alleen maar vorm. Uh, uh, Ian McEwan bijvoorbeeld, mm. heeft te weinig vent om te overleven, op het termijn. Dus, doe we eens met Moedisch bijvoorbeeld? Ja, um, Ik ben geen liefhebber. Uh, ik denk dat hij beide, beide aanwezig is. Dat is een, toch wel een man. Een persoonlijkheid in zijn moet, stijl. We, maar wacht even Peter, Multatuli is een paar keer gevallen. Ja, het bestaat... beide, nee. beide Ja, maar er bestaat geen ja. misverstand over. Want iedereen... Ik heb laatst nog eens de ideeën zo ergens ja. opgeslagen. Schicks. En dat blijft ja. gewoon... Ja. ja, ook niet allemaal. Nee, nee niet allemaal, maar... <laughs> ja, nee, kijk, bedoel, je, je kunt een hartstikke fijne bloemlezingen uit de ideeën maken. Maar als je een spreken in een kamer opgesloten wordt... en gedwongen wordt om alleen de ideeën van Multatuli <laughs> nee. te lezen... Nee. Je dat is een beetje zelfmoord, hè? Je ja. Groot schrijver, daar doe ik helemaal niks van af. Ik, bedoel, ik vind bijvoorbeeld ook, uh, hij is ook een voorbeeld van zo'n auteur die voortdurend vastgepind wordt op dat ene boek, de Max Havelaar, terwijl bijvoorbeeld Minderbrieven een veel beter en interessanter en uh, ja, ja, mm. eigenlijk als romanexperiment experiment uh, interessanter boek is. Maar Max, nou even terug naar ja. jou, want het eerste uur, dat ligt nu al ver achter ja, ons. Toen begon je, ja, dat zijn querulanten en bohemiers die ik heb, heb gekozen. Toen was je nog een stuk jonger dan nu. Nu ben je een stuk ouder en wijzer geworden. Ja. Als je nu, voordat we dadelijk aan je top 5 toekomen, zeg maar, ja. iets, iets, iets, iets verstandigs zou moeten zeggen over de keuze die je hebt gemaakt, over wat. Dan mag je een grote slag maken hoor. Wat zou je dan zeggen? Ik, ik moet helemaal je, je vraag begrijpen, doe ik niet. Dus of het is meer een open vraag, geloof ik. Nou, het is meer. Wat, wat is kenmerkend voor wat jij gekozen hebt? Want in het eerste uur. Nou, zei je, dat zijn querulanten ja. en boy's. Nou, dat is een beetje. Wat een... Peter zegt, dat het een uh, sterke mix is van vorm en vent, dat heb ik zeker. Want uh, uh, heel veel van die querulanten zijn natuurlijk, uh, dat is veel meer vent dan vorm misschien. En, uh, uh, de de reven Hermans Moedis. Die hebben dat alle drie. Die hebben alle drie die twee elementen in zich. Dus uh, dat is, kan niet... Uh, een, een pure esteet. Als je nou uh, kritiek op Kommerij zou kunnen hebben... dan kun je zeggen... hij is te veel en Misschien te weinig vent geweest uiteindelijk. En daardoor is een uh, oeuvre... Uh, nou ja, tamelijk eenzijdig. En toch niet uh, te vergelijken met dat van Hermans, Reven of Moedis. Of uh, uh, ja. ben ik niet uh, op dit... Tijd is dit niet meer helemaal ja Ik dat het ook een soort van vent is, graf, is waardoor jij, waar jij ja. geïnteresseerd bent. Het ja. is niet elke vent. Het, het moet een he? dik tegen <lacht> draadse vent zijn. Dat helpt zeker. We dat, dat ja, het ja, het dat helpt. zijn terug bij het eerste uur. Het moet een queer-de-land zijn. Waar? land is nou heel erg groot woord, maar het moet wel een enigszins een excentrikeling zijn. En op zoek naar vrijheid. En op zoek naar vrijheid. dat is natuurlijk wel een volstrekt dik tegen draadse vuur geweest is. Ja. Het merkwaardige is dat je voortdurend de indruk hebt uh, dat, het, dat hij het ook het tegenovergestelde standpunt zou kunnen. Ja, je hebt toch ook het gevoel dat uh, hij tegen de raads is om, om de bourgeoisie te, te, te, te, te, nee, te juist de, de, te, de, te behagen. De behagen de, ja. de, want de, de bourgeoisie wil natuurlijk ook een beetje kritiek horen op de een of andere manier. Het, het, het een soort clown. En, ja, ja, en dan meer meer hofnaar ja. is dan uh, ja. tragische rigolette. Ja, en daarom kun je vaak ja. van dingen zeggen. Bij, hij, uh, hij moppert veel, en, maar zijn polemieken zijn niet zoals die van Hermans. Dat mensen bij naam worden genoemd, vaak ja. zijn het hele grote algemeenheden. En, en, uh, die opening van uh, de op Zwavelzuurman. Ja, nee, bij Hermans worden figuren echt uh, in kwesties uh, vastgepind. De, de, zoiets als de, de, de wijnrepzaak, dat zou helemaal niks voor Gerrit Kommerij geweest zijn. Ja, ja. Ik bedoel, dat ik, de, hij was er, maar ik denk dat hij daar eigenlijk niks uh, bijzonders over gezegd heeft. Voor zover ik me kan herinneren. Maar je dus, hebt hier niks liggen van Renate Rubinstein. Nee, nee, dat vind we, we ik hebben ook toch jammer. toch al een fetischisme. Het is net als met, uh, als je op de, op de PVV stemt, waarom zou je dan op het CDA stemmen? Bedoel, dat is toch een, een zwakke afspiegeling daarvan. Sorry, oh. in Limburg dan? Ja, ik begrijp het. Nee, je hebt de real thing, dus waarom zou ja. je. Uh, bovendien, uh, ik vind Renate, die heeft zich toch uh, met die wijnrepzaak te veel ver vergalopeerd. om die als een groot schrijver. Dat is, dat is toch een soort vernietiging geweest, een zelfvernietiging. En dat is. Ja, het blijft toch altijd in je achterhoofd zitten als je een schrijver wilt, uh, wilt eren? Dat, dat, dat, Ik wil nog even twee, twee minuten voordat ja. we straks het laatste uur ingaan. En dan je. krijgen we hier aan tafel een nieuwe bezetting. Want dan krijgen we Jaap van Heerde terug. Frans A. Jansen komt dan aan de tafel en de directeur van de Openbare Bibliotheek, Hans van Velsen. Maar ik dacht, iedereen kan... Uh, ja, maar hoe bouw je dat dan doen? Ja, dat weet ik ook niet precies. Door elkaar roepen. Iedereen maar een stoel ja. neemt, en zo. Ja. Maar laten we eerst met Frans Jansen een, een nee, dat half uur... Nee, ik krijg te horen dat dat niet kan, okay. Max. Okay. En ik ben niet de baas. Oké. Okay, nou, Jij ook niet, geloof ik. Nee, ik, het, ik zeker niet. Nee. <laughs> Twee nee. minuten. Dat wil ik geven aan Nopmaas. Want ergens in een van de voorgaande uren legde Jaap van Heerden. dat mag hij straks nog een keer doen. heel mooi en welsprekend uit waarom Karel van der Treven toch echt een betere schrijver is dan Gerard. Maar dat vind jij niet? Nou ja, eerlijk gezegd vind ik dat ook een beetje een, een moeilijke vraag te beantwoorden. Ik vind ja, het allebei het grote het schrijvers. Voor. En uh, ik heb uh, aan allebei uh, deze auteurs een aantal jaren van mijn leven gegeven... om het maar eens dramatisch uit te drukken. Uh, want bij Karel heb ik ook met heel veel plezier uh, aan het verzameld werk uh, oh ja. gewerkt. Um, en ik vind ook dat ze gewoon erg heel veel met elkaar gemeen hebben. Eh, maar goed, moet... de bekende lullige vraag: Met wie wil je dan het liefst op een onbewoond eiland zitten? Met Karel nou, of met Gerard? Als je op een onbewoond eiland moet je zitten... Dan kun je, je dan kun je beter met, met Karel ja, zitten nee, natuurlijk. Want <laughs> in de eerste plaats is het zo dat die, als er een boot komt... die kan besturen. <laughs> uh, maar jij bent toch op het werk, of niet? Met, met, met, nou ja, dat laat ik op het midden. dat kan ook nog een hele goede, ja. goede vraag zijn. Eerste persoon, eerste persoon. Met de persoon denk ik dat ik liever met Karel op dat eiland... zou zitten. ...maar uiteindelijk denk ik dat ik met... Uh, ...als het om de literatuur gaat... ...dat ik toch liever met het werk van Gerard op dat eiland zou zitten. Ja. Omdat daar natuurlijk toch gewoon veel meer uh, mogelijkheden in zitten. De, kijk, Karel is natuurlijk een ongelooflijk... Uh, uh, ...analyticus van al die uh, toestanden die zich voordeden... ...maar... Kijk, bij Gerard gaat het natuurlijk toch gewoon om de vragen van leven en dood. En uh, de emoties en dat soort dingen. En de wanhoop en de depressie ja, en dat soort weet dingen. dingen. En en, die, die zit je die al heeft... over een ja. onbewoon, nee, die... Hallo. Ja, goed. Maar, nou, ja. maar dat is nu natuurlijk het fijne van literatuur. Dat het een soort reinigende werking heeft. Okay, dat, is. dat is de reden natuurlijk waarom uh, zoveel mensen heel veel troost aan het werk van Gerard ontleend hebben. Dat zijn sores uh, minstens zo erg was als de hunne. En zij daardoor dachten van ja, nou als het uh, zo erg als is het voor mij nog niet. Nee. <laughs> Dus wat dat betreft denk ik dat je met uh, het werk van Gerard, er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden in om daar uh, eeuwigdurend in te blijven lezen. Heel kort, Peter. Heel ja, je heel zou kort. kunnen afvragen als je beide meeneemt... of je dan niet het meest rijke oeuvre uh, door twee mensen samen te brengen hebt. Ja of nee, Nop? Uh, ja, dat zou best bedoel, je kunt beter twee schrijvers bij je hebben dan één schrijver. Nee, Maar dan heb je twee andere schrijvers zoekt die net zoveel brengen. Dat is niet zo makkelijk. Nee, nee dat is waar. En, kijk, we, in maar, Nederland sowieso niet. Ja, we, gaan hier, we gaan hier het uur uit. We houden het hierbij, Peter. We nemen hem mee naar, volgende, elkaar, ja. naar het volgende uur. En wij zijn over een paar minuten weer terug met de laatste vier boeken van de lijst. Van op vijf, dat is het boek dat uh, dit uur besluit, staat uh, De Koning van Donner. Straks de laatste vier boeken en dan uh, de laatste gasten. Jaap van Heerde, Frans Jansen en Alba-directeur Hans van Velsen. Tot na het nieuws van zes uur.